1 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Kaag van Buitenlandse Handel zegt dat iedereen verliest... door de importheffing op staal en aluminium in de VS. Ze noemt het besluit van Trump een kortzichtige benadering. De minister wil met de VS praten over het besluit... waarin ruimte wordt gelaten voor uitzonderingen. Ze hoopt dat dat ook voor Europa geldt. En zo niet, dan is ze bereid om tegenmaatregelen te nemen. Trump bekrachtigde afgelopen avond het besluit om voor staal een importtarief van 25% in te stellen en voor aluminium 10%. Hij zei er wel bij dat alle landen mogen onderhandelen over de tarieven. Het experiment met grote grazers in de Oostvaardersplassen is mislukt. Dat zegt hoogleraar natuurbeheer Berendsen tegen Omroep Flevoland. Berendsen was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. De natuur heeft zich anders ontwikkeld dan gedacht, zegt hij. Het idee was dat er een parkachtig landschap in het gebied zou ontstaan... maar het is een kaalgevreten, desolate vlakte geworden. Hij vindt dat Staatsbosbeheer de grote grazers weg moet doen... en een moerasachtig park van het gebied moet maken. Het Rijksmuseum heeft aan het begin van de kunstbeurs Tefaf in Maastricht... een extreem zeldzaam wasse beeldje uit de 16e eeuw gekocht. Het beeldje is gemaakt door de kunstenaar Amanati. Het stond model voor een fontein in een paleis in Florence. Beelden van was zijn kwetsbaar. Er zijn er maar weinig bewaard gebleven uit de 16e eeuw. Wat het Rijksmuseum heeft betaald voor het beeldje is niet bekendgemaakt. En het weer dan nog? Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het noorden valt een enkele bui. De minima liggen rond de 2 graden. De ochtend begint overwegend zonnig. Maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking. Gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. En in het weekend veel bewolking. Af en toe regen. Maar met 14 tot 16 graden is het wel zacht. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Maartje Wortel is schrijver en deze week zal ze elke nacht... een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat zal ze even na één, En dat is nu voordragen. Maartje Wortel, nacht. Hallo Pieter, nacht. De laatste in de reeks uh, verhalen die je gaat maken... deze week voor ons uh, bij de voorbije dag... Welk thema ja. heb je vandaag uh, gevonden? Uh, ik heb vandaag uh, voor het meest voor de hand liggende thema gekozen... namelijk de Internationale Vrouwendag. Oh ja. uh, over de hele wereld uh, gingen mensen uh, naar buiten... en op potten en pannen slaan en zo. Wat er in Nederland gebeurde is een beetje langs me heen gegaan... maar ik heb er een verhaaltje bij ge gegeven. Ik heb er eigenlijk ook niet zoveel van gemerkt, van, uh, van Vrouwendag. Nee. Nou, dit je, verhaal, dan nou, maar. Dit verhaal dan maar ga je gang. Ja. Bij de plaatselijke boekhandel bekeek ik het nieuwe aanbod, las een paar achterflappen, kon de verhalenlijnen niet van elkaar onderscheiden. Al die boeken gingen over hetzelfde: iets met een zoektocht, de huidige maatschappij, een familiegeheim. Uiteindelijk koos ik een boek van een vrouw uit, want iedereen weet dat mannen niet kunnen schrijven. Toen ik het boek af wilde rekenen, vroeg de verkoper of ik er een gratis zuurstok bij wilde. Waarom in godsnaam zou ik een zuurstok willen, vroeg ik. Daar schrok die jongen van, dat zei hij ook. Hij zei, dat heb ik vandaag nog niet meegemaakt. De dag is pas net begonnen, zei ik. De jongen hield vol, maar kan ik u verblijden met een zuurstok op deze mooie dag? Ik keek naar buiten, het regende, de jongen zag het ook maar ik moet het hem nageven dat hij zich niet snel van de wijs liet brengen. Hij had zuurstokken te vergeven vandaag en dat deed hij kennelijk graag. Wegens Internationale Vrouwendag, zei hij. Een zuurstok, vroeg ik. Een zuurstok, zei hij, en hij hield zo'n stok in de lucht als een dirigent. Wat is daar de reden van, als ik vragen mag? Dat leek ons leuk, iets extra's. Wanneer zijn goede bedoelingen overgegaan in beledigingen, vroeg ik. Als je echt iets leuks wil doen, moet je betere boeken verkopen. Dit vinden de mensen leuk, mevrouw. Net als een zuurstok, vroeg ik. Precies, zei hij. Normale vrouwen houden van een cadeautje. Normale mensen gaan voor een zuurstok naar de kermis, zei ik. En ik dacht tevreden. Ik heb ondanks mijn positie, godzijdank, flink gebruik kunnen maken van deze dag. Even lekker zuur doen over een zuurstok bij de boekhandel. Goed gedaan, maartje. Ja. Ik vind het ook wel leuk dat je dan aan passant zegt... ...mannen kunnen niet schrijven, dat weet iedereen. Omdat uh, er een paar jaar terug zo'n discussie ja, was. Ja, over vrouwen. Precies, hè? dat iemand dat schreef ja. van die vrouwen... ...schrijf allemaal van die niemandalletjes En nu zeg jij het gewoon een keer terug. Mannen kunnen niet schrijven. En vooral die toevoeging, Klopt. dat weet iedereen. Dat vind ik, dat vind ik ja. heerlijk. <laughs> Toch nog vrouwendag gevierd. Ja. Het allemaal goed gemaakt vandaag. Yes, Pieter. Dank je wel, maartje. Ja, Jij ook. nacht. Journalist en programmamaker Maarten Slagboom... onder meer een van de makers van de reeks in Europa... is hier te gast vanwege zijn boek Motown op legerkistjes. Gaat hij straks over vertellen. Het gaat over de muziek die met je meereist in het leven... voor troost, inspiratie, misschien het ontlenen van een identiteit, etc. cetera. Een van de muzikanten waar hij over schrijft is Essie Jane... een Engelse singer-songwriter. En daar draaien we vast iets van, het nummer Glory. up from the waters where I've drowned. You will know me, you will see your face will light up from the glory that it's found. I am listening, you are Riek heet de open kaart. 150 vragen over werk en leven in een bak met kaarten. En de gast die trekt zelf de vragen. We beginnen met uh, degene die tegenover me zit. Uh, Programmamaker Maarten Slagboom. Eerst te praten over zijn boek Motown op legerkistjes. En dat is een uh, bundel met essays over cultuur, over muziek, over film, over boeken. En hoe die, uh, hoe die cultuur uitingen meereizen in het leven. Het is ook een uh, persoonlijk boek. Maarten Slagboom, hartelijk welkom. Dank je wel. Iedereen zal het denken aan de hand van muziek het, het meest duidelijk herkennen. De liedjes die je bijblijven, de, de platen die je af en toe nog uit de kast trekt... of uh, af en toe nog, nog van Spotify haalt. De liedjes die je zult draaien in nou, vaak moeilijke periodes. Misschien ook vrolijke periodes. Ja. Bij, jou, bij jou is Motown belangrijk, bijvoorbeeld. Nou, ja oude Soul uh, sowieso. Uh, maar die titel Motown op lege kistjes, dat slaat er heel erg terug op... Uh, ik ben opgegroeid met de punk... Uh, tijd uh, en een punt mentaliteit. En dat was heel rigide. Uh, dat mocht van alles niet. En dat was allemaal, dat waren ongeschreven regels. Een liedje mocht niet langer zijn dan 3,5 minuut. Er mocht geen gitaarsolo uh, in zitten. Uh, dansen was eigenlijk uit en boos als het dansbaar was. Allemaal onzin natuurlijk, maar dat waren een soort ongeschreven regels. De anarchisten waren best dogmatisch. Die waren heel dogmatisch eigenlijk, terwijl het muziek is die, die gaat over vrijheid. Maar pas veel later ontdekte ik, toen ik van Soul ging houden... dat heel veel van die oude punkhelden zelf ook hielden van Motown. En dan dacht ik ineens, The Jam met The Town Called Malice. Dat is gewoon Motown. Ook Lust for Life, zo'n zo echt zo'n zo zo klassieker van Iggy Pop. Dat is een heel gruizige... Uh, verbastering eigenlijk van Martha en de Vandela's. Dat wist ik allemaal niet in die tijd. Dus eigenlijk kon gewoon alles. Ze haalden gewoon zelf ook alles door elkaar. Dus ik, ik, ik weet niet wat dat was. Er waren toen allemaal schotjes. En uh, later pas uh, bleek dat allemaal uh, heel open en vrij te zijn. Dat, dat was een bevrijding eigenlijk. Ook voor jouzelf was dat ja. een bevrijding van... alles kan eigenlijk, ja. alles ligt dicht bij elkaar. Wat onzin eigenlijk, al die, die genre schotten. En, uh, je, blijkt ook, je blijkt ook in het boek een allesvreter. Van, van alle markten thuis, van, van de religieuze klassieke muziek... via punk en new wave uh, naar de oude soulmuziek alle hoeken van de literatuur, van de film. Ja, het gaat natuurlijk allemaal, dat is de gemene deler... want het, het zijn allemaal losse uh, beschouwingen, zou je kunnen zeggen... en soms interviews, maar de gemene deler... de dwingende samenhang tussen die stukken, dat ben ik natuurlijk. Dus het zijn allemaal uh, uh, liedjes, boeken en films... Die voor mij uh, van een niet te overschatten uh, betekenis zijn of zijn geweest. En vaak blijven ze dat ook wel. En soms gedurende je leven, dat, als ik dan voor mezelf spreek, verschieten ze van kleur. Ik heb ook wel eens een, een, een, een film bijvoorbeeld die, die aan bod komt in het boek uh, Don't Look Now. Dat is zo'n heel klassieke uh, horrorfilm eigenlijk. Een heel creepy, enge film echt. Uh, dat was die aanvankelijk, vond ik hem gewoon eng. En uh, een paar jaar later, toen ik me bezig hield met filmtechnieken... toen werd het een soort studieobject voor montage. Want er zitten hele ingewikkelde cut-up uh, technieken in. En nog weer later, toen wij zelf iets uh, heel verdrietigs... in ons leven hadden meegemaakt, mijn vrouw en ik... toen werd het eigenlijk een film over rouw. Want die mensen die verliezen een, een kind, die, die hoofdpersoon in die film. Dus het was helemaal geen horror meer. Het was eigenlijk een heel erg mooie uh, evocatie van uh, rouwende ouders... Dus zo kan, zo kan, het, zo kan het. Tijdens, je, tijdens ja. je leven kan het dus zo'n zo kunstwerk ook van, van kleur en van betekenis uh, veranderen, uh, omdat jouw eigen leven een andere fase ingaat. Wat, wat je schrijft over die rouw en, en over, over die film en, en ook over het, uh, het boek waar het op gebaseerd is of, of het, uh, het, ja. uh, het verhaal van, uh, van uh, Dumouriez, is, is dat, dat rouwende stellen elkaar helemaal niet vinden, zoals het cliché zou willen. Ze, ruik, ze raken juist van elkaar verwijderd. De man wordt stugger. Vaak wel. De ja. vrouw wordt onberekenbaarder. Alle clichés die worden, worden benadrukt ja. tussen man en vrouw. En eigenlijk is het helemaal niet een periode van loutering. Zoals je vaak in de damesbladen leest. Maar. Nee. Een, een afschuwelijke periode van verwijdering. Zo gaat het natuurlijk ook vaak. En daarom er zijn er ook heel veel films waarin al die clichés waar zijn. Dat die, die, die mannen die gaan vreemd. En die vrouwen die, gaan zich, uh, die storten zich op de moestuin. En die worden half hysterisch. Uh, dat zijn de clichés. Maar het mooie aan deze film en aan het boek. En daarom is het een heel troostrijk uh, film uiteindelijk. Uh, en het boek trouwens ook wel. Is dat die... Uh, die mannen, die man en die vrouw, die, die drijven weliswaar uh, uit elkaar omdat hij heel uh, niks moet hebben van alles wat te maken heeft met, uh, ik zal maar zeggen, spiritualiteit. Uh, hij is heel rationeel, ook zo'n cliché over mannen natuurlijk. Uh, en zij is intuïtief, maar ze blijven wel bij elkaar. Ze, ze, ze weten toch een manier te vinden om zich uh, te verzoenen uh, met het leven. Dat Uiteindelijk loopt het toch... Het is een horrorfilm, dus het loopt toch slecht af. Maar dan hebben, intussen hebben ze zich toch maar mooi verzoend met hun situatie. En dat is mooi. Aan de hand ja. van die film behandel je ook andere films over rouwende over stellen. Ja. En, en dat is dan voor jou eigenlijk ook een, nou, zoals je het zelf al zegt, troost. Of, of misschien ook een bevestiging van hoe het gaat en hoe het kan gaan. En, en dat je niet alleen bent of, of raar in je reactie. Of, hmm. of, of dat je misschien het niet verkeerd doet. Ja. Ja, That's het mooie okay. is aan heel veel uh, kunstwerkers. dat geldt niet alleen voor films, maar ook voor boeken. en liedjes trouwens ook. Um, is dat je uh, op een gekke manier, vind ik. vaak veel dichterbij komt. wat ons nou eigenlijk allemaal uh, beweegt en bezighoudt in het leven. veel meer dan in een. vaak in een gesprek met, uh, met vrienden of. Uh, of een selfie of een therapeut. Ja, uh... omdat. Om uh, uh, wij hebben de juiste afstand niet. We zijn zo gewend om een verhaal te maken van ons eigen leven. En overal uh, een soort de herinneringen bij te stellen. En een betekenis te geven aan iets wat misschien die betekenis wel helemaal niet heeft. Uh, ik refereer ook in het boek aan een heel mooie uitspraak, vind ik, van uh, Martin Toonder. Dat is echt een doordenker. Die, uh, die zegt uh, ergens: um, een, een, een, uh, Iets wat in je jeugd is gebeurd, dat is vaak het gevolg van iets wat op latere leeftijd uh, is voorgevallen. Uh, en dat betekent dus eigenlijk, we, we zoeken altijd naar verklaringen voor iets wat er gebeurd is uh, uh, vroeger. Uh, we gaan herinneringen bijstellen. Maar dat klopt natuurlijk geen jota van. Het kan soms heel handig uitkomen. Te zeggen, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb vroeger, ik was als kind, had ik altijd al. Uh, Mijn vader die dronk thuis en daarom had ik het uh, zwaar of weet ik wat. Je zoekt altijd, een, je maakt een verhaal van je eigen leven. En het mooie is aan schrijvers en aan uh, regisseurs en ook aan uh, componisten. Die, uh, die hoeven dat allemaal niet te doen. Die hoeven dat hele verhaal... die kunnen gewoon gelijk recht naar uh, de situatie zelf... zonder dat ze de schijn hoeven op te houden over iets. Die kunnen gewoon iets, een heel klein detail uitvergroten... Um, bijvoorbeeld als mensen uh, rouwen of uh, verdriet hebben of ook uh, hele mooie dingen uh, de liefde. Uh, je grote noemt. Uh, je noemt er ging het al eerder in deze uitzending over uh, Revolutionary Road van, van ja, Richard Yates. Ook zoiets. Een, ja. een fantastisch boek. Je schrijft en ook, film ook. En viel, goed verfilmd is een van de weinige uh, boeken waarvan ik denk de film is bijna net zo goed. En mooi op toneel ja. gebracht. Maar ook, ja. je, je beschrijft ook iets over Richard Yates. Wat ik niet wist. Dat hij in de tijd dat hij het schreef. In een, in een soort kelderappartement woonde. Ja. Waar, waar nauwelijks daglicht binnenkwam. Ja. We zijn er naartoe gegaan, maar we konden er niet meer in. Het zat helemaal dicht gemetseld. Zelf, zelfs dat raam, want hij had, als enige had hij nog een soort zo'n zo, zo, zo, zo zo uh, souterrain uh, raampje... waar hij alleen maar voeten voorbij zag komen. Maar zelfs dat was nu helemaal dicht gemetseld. En er was een, een cafeetje boven, maar die mensen wisten helemaal niet... dat Jeet daar gewoond had. Het was echt helemaal niks. Uh, terwijl het, voor mij is dat een soort pelgrimsoord. er uh, was helemaal niks. Maar dat Zonde. is echt een ja. schrijver die, die mensen in hun ziel... fictieve mensen wel zeer, waar, kan, kan treffen. Ja, en, zeer. Beweegredende. Ja. Ja. Je schrijft ook over, over jezelf. Er komen heel veel dingen langs over, over, over jou. We leren jou onpassant natuurlijk ook kennen. Over je ouders en uh, uh, over de verzorgingsflat van je, van je moeder. Over hoe je vader in een aanleunwoning komt. Over uh, hoe je bent opgegroeid, dat soort dingen. Ja. Maar veel cultuur was er thuis eigenlijk niet. Nee, we hadden James Last op klompen en... Uh... Romantiek en muziek. Dat waren van die dubbel-LP's. En ik kom uit een, uh, een gezin waarin... Uh, de cultuur was carnaval vooral. <laughs> in het zuiden, uit Oeteldonk, ten Bosch. Ja, is ook cultuur. Ja. Ja. Uh, nee, zeker. Dat is ook cultuur. Maar uh, al die dingen die, uh, waar ik nu over schrijf in het boek... die heb ik allemaal veel later pas uh, leren kennen. Uh, met dank uh, vooral aan een uh, buurvrouw... naar wie ik toe vluchtte als er iets te veel carnavalsfeer <laughs> thuis was... Um, en die, uh, ja, die, die, die opende echt werelden voor mij. Want die, die woonde in een huis, dat zag er nog uit als uh, van voor de oorlog. En die gaf mij uh, uh, Goethe te lezen. En we keken samen naar Heimaat. En nou, dat kende ik allemaal totaal niet. Dat was het begin eigenlijk. Van die fascinatie voor wat er eigenlijk allemaal te ja. koop is. Ja, uh, ik dacht dit, dit van is er ook allemaal. Dat, en dat, heb ik nooit meer, dat, dat is nooit meer verdwenen. Ik, ik laaf mij echt heel veel aan... Uh, aan dit soort films en boeken. En, uh, en je hoort ook wel eens bij, bijvoorbeeld bij popmuziek... dat mensen dan als ze veertig worden, mannen... Uh, vaak mannen, hè, die, die heel erg die fascinatie houden met, met uh, popmuziek. Dat is ook een cliché, moet ik er gelijk bij zeggen. Dat zijn natuurlijk vrouwen. Maar dat het verdwijnt op een gegeven moment. Maar bij, bij mij verdwijnt dat helemaal niet. Ik hou dat uh, die opwinding... Uh, bij, bij mij al nooit is. verdwenen nee, hè? Nee. Nee, nee, dat blijft. Dus ja, bij sommigen dat... die, die nemen dan afscheid... en die, die hebben alleen nog maar een soort nostalgie. Al die oude plaatjes van vroeger... Weet je nog. Um, ja. En bij anderen, zoals kennelijk jij en ik, blijft dat altijd. Goddank. Ik ben ook altijd plaatjes ja. blijven kopen en, ja. uh, en doen. Zullen we beginnen met de kaarten? Ja. Hier zijn ze. Ja. Trek er Moeten aan, geloven. Um, waar walg je van? Uh, van. Uh, ja, van mensen die niet openstaan, die mensen die geborneerd zijn en uh, die geen twijfel kennen... of althans dat niet laten blijken. Dat vind ik heel erg moeilijk om mee om te gaan. Mensen die alles zeker weten of die... Uh... Ja, of die bekrompen staan, die, die, denken, die niet meer openstaan voor de mogelijkheid... dat het misschien wel toch wel allemaal anders zit. En die, uh, die niet, niet twijfelen. Daar geloof ik niet in namelijk. Die mensen geloof je gewoon nee, niet? Nee, dat vind ik ongeloofwaardig. Nee. Je weet het natuurlijk nooit hoe het allemaal zit... Je moet altijd nog weer de, uh, rekening houden met... dat het totaal anders allemaal in elkaar zit dan je altijd gedacht hebt. Zoals je ook als je in situaties terechtkomt. Um, je weet van tevoren, denk je altijd precies te weten... van, nou, als ik uh, in die situatie kom, dan ga ik het zo doen. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Um, dat is maar één manier om erachter te komen. is namelijk verzeild raken in die situatie. En erachter komen dat het anders zit. Ja, het en dat er. het anders zit, ja. Laten ja. we nog geen ja, ja, ja. doen. Ja. Um, wat verwacht je van de komende tien jaar? Uh, ja, ik ben dan toch geneigd om het ook weer erg in de privésfeer uh, te trekken. Vind je dat erg? Nee. Uh, ik denk dan meteen aan mijn dochter. Die is nu uh, 16 en die, die, die is haar hoe zou ik dat zeggen, haar, haar identiteit aan het definiëren. <laughs> um, zoals dat uh, een, een 16-jarige betaamt. Dus ik verwacht dat zij, uh, dat is natuurlijk ook een hoop... Uh, dat, zij, dat dat allemaal heel erg mooi op, op, op de pootjes terechtkomt... en dat zij uh, haar plek weet te vinden. Uh, en dat ze gaat doen wat ze, waar, alles waar haar ze verlangt. Ik zag ja. een, een, een, een, een YouTube-filmpje, een soort trailer... een soort sportje ja, voor jou. Die heeft zij gemaakt. Die zij gemaakt ja, heeft. Ja, ja, ja. En, en, en dat, zag, dat zag er fantastisch uit... Nou, dat zal ze leuk vinden om te en, horen. En dat zeg ik ja. niet. Het zag er fantastisch uit voor ja. iemand van 16. Het zag er nee. gewoon fantastisch uit. En ja, vind ik daarna ook. de verbazing dat het was gemaakt door iemand ja. van 16. Nou, ik ben er ook heel trots op. Maar dat is, dat is inderdaad de, de richting die ze op wil. Ze wilde de filmkant op. Nou, dat komt wel dus, dus, goed. Ja. ja, hè? Ja, dat, ja dat, dat uh, ik, heb, uh, ik ben er ook van, vast van overtuigd. Ben ik wel van overtuigd. Ja. Laten we nog geen ja. doen. Even kijken. Er is achteraan nog. Alle achterste... Ja, dat is eigenlijk dezelfde vraag maar Ergie aan RG, ja, ja, dat heb we, ik we, ja, overslaan. En Brittany Houston, hè? En dan, daar hou ik niet van, las ik. Nee, maar sinds ik haar moeder heb leren kennen... Uh, De achtergrond Begrijp ik waar het vandaan komt en vind ik het toch wel... Snap, ja, dan heb ik er iets minder moeite uh, mee. Tegen. Ja, dan hoor, ik die, dan hoor ik die moeder in haar terug... en dan vind ik het toch wel ontroerend. Um, op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Dat is een goede vraag, zeg. Um, welke vraag had je eigenlijk gehoopt... Um, moet ik even denken, want ik hoor jullie natuurlijk regelmatig. Wat zitten er aan de vragen altijd in? Uh, oh, het hoeft niet per se een kaartenbakvraag nee, te zijn. Nee, misschien. dat is waar. Nee. Um, um, lastig. Dat zijn de beste vragen. Hè? Welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Nou ja, je, je interviewt zelf ook mensen. Dan zou je ook jezelf kunnen interviewen. En dan, dan zou je natuurlijk de, de grote vraag voor jezelf wel klaar hebben. Ja, dat is waar. Maar ik, heb, ik ben niet zo iemand die dan uh, al een interview voor zichzelf in gedachten heeft. Ik laat me graag verrassen. Dus ik heb niet uh, geoefend. Nee, dus dat zou ik toch dat zou ik niet zo goed weten. Gek, hè? Ik ben nou. inderdaad iemand die, die voortdurend vragen bedenkt. Maar niet aan zichzelf, dat is wel mooi. Nee. Nee. Ze wordt nog geschreven nee, liever. Gewoon, uh, dan dat ik een vraag aan mezelf stel. Geloof je in God? Nee, ik geloof niet in God. Maar ik, hou wel heel erg, ik ben wel bovengemiddeld geïnteresseerd... in alle uh, religieuze rit rituelen. Dat je fascineert je van mateloos. Je houdt van ja. de muziek en de kunst. en de. Ja, en, ik, en de, uh, ik vind... Uh, het vertoon. Ganesha bijvoorbeeld ik vind ik vertederend. Met die dikke buik. Die, die hindoe-god. Uh, oh ja. Die altijd van die snoephandjes heeft. En ik, uh, ik ben ook wel, als ik op reis ben... Uh, zoals heel veel mensen natuurlijk... dan wil ik dat allemaal meemaken. Al die religieuze rituelen. Ik, ik, ik vind het wel heel fascinerend om te zien omdat dat dan natuurlijk ook iets is, net als kunst, waar je aan laaft en waar je uh, uh, troost uit put of, uh, of, of, of betekenis door leert geven aan allerlei situaties in je leven. Dus dat, dat lijkt eigenlijk wel op kunst. Je haalt ook alleen ja. de boton aan, die, die, uh, die, de filosoof die, die pleit voor een kerk voor de atheïsten. Ja. Waar, waar je toch dat ritueel je leven binnen kunt halen. Ja. Dat, dat, zo zou je een theater of een concertzaal misschien ook kunnen zien. Als je het, als, het een ja. beetje, als je het een beetje plechtig maakt. Ja, dat is natuurlijk zo. Ik ben heel erg opgegroeid met. Uh, dus in die fase nadat ik uh, boeken ging echt ging waarderen met Gerard Reven. En dan, dan leer je wel theater natuurlijk waarderen. Dat is natuurlijk de man die, uh, die, die duidelijk maakte hoezeer de katholieke kerken ook ontzettend Gewoon uh, uh, uh, nou, één groot theater is. Met de pauze als Jan Klaas, zei hij altijd. Ja, de poppenkast met de pauze als Jan Klaassen. Ja, mooi gezegd. Dus ja, het, het, het lijkt er wel op. Laten we nog één ja. laatste vraag doen. Nog eentje, ja. <laughs> ik tref het niet. Wat is je grote ondeugd? Um, ik, uh, mijn vrouw zal, denk ik, zeggen dat ik. Uh, heel goed ben met woorden en daar bedoelt ze dan niet iets positiefs mee maar dat ik altijd maar door blijf redeneren en argumenteren en, uh, zodat je eenmaal mijn lam geslagen raakt in plaats van echt goed te luisteren dus ik ben wel heel erg snel heel veel tekst uh, produceren um, en uh, ja dan schiet het er nog wel eens bij in om heel goed te luisteren ik denk dat dat mijn grote ondeugd is misschien ook ja. een manier om je ervan af te maken dat je, dat je dan een heel mooi verhaal ja. maakt. Dat het helemaal doorvrocht in elkaar zit. Bijna ja. als een soort betoog. nee natuurlijk wa Waardoor je eigenlijk jezelf eruit lult. En het is ook wel een soort onmacht natuurlijk. Al die woorden. ja Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Een boek uh, met essays over uh, cultuur. En wat het uh, kan betekenen. En het uh, gaat, uh, komt werkelijk in alle hoeken. Maarten Slagboom, dankjewel. En het boek heet uh, Motown op legerkistjes. Jij bedankt. traveling these wide roads for so long My heart's been far from you 10,000 miles gone Oh, I want to come here and give you every part of me But there's blood on my hands And my lips are unclean in my darkness, I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and to wipe your slate clean. Take, Take me to, to your river. river. I wanna go, I'll go. River, I wanna know. Dip me in your smooth waters. I go in as a man with many crimes. Come up for air as my sins flow down the Jordan. Oh I wanna come here and give yeah, you yeah. every part of me, but there's blood on my hands and my lips are wanna clean Take, Take me to, to your river. river. I, I wanna go. go. To your yeah. river Riches was dat, de jonge Texaan, is als uh, vergeleken met uh, Sam Cooke. En er komt een uh, nieuwe plaat aan, maar daar moeten we nog even op wachten. En dit uh, nummer heette River. Het is uh, tijd voor de reeks 1 uh, minuut. En uh, die, die reeks 1 uh, minuut, uh, dat zijn uh, korte verhalen in uh, de tijd van 60 seconden. Het wordt op bepaalde momenten tijdens het trainen spannend hè? dat net die ene bal niet wordt gehaald. Uh, en uh, een normaal mens zou denken van, oh. zo'n beetje zo'n schrikreactie. Maar deze trainer, die joelt gewoon, die geelt dan de hele de zaal bij elkaar. Ik moet toch even de extra geven om het nog goed te maken en vervolgens kan je wel gewoon de, de game stilleggen want dan lacht iedereen <totstuken> Er wordt meteen gekenmerkt, oké, okay, je komt van een homovereniging en er wordt nagekeken van alsof je, je bent je ben gay en of je wat je bent, dat je gewoon niet volleybal kan spelen. En, en dan laat, het is goed Nederlands wat je zegt, je laat ze de poep ruiken om ze te laten zien van oké, okay, we doen dat en we laten zien ook dat we nog beter gaan spelen dan jullie. En dat doen we ook. Eén minuut gemaakt door Marije schuurman Hes. Imaginary Future, de naam waaronder de in L.A. wonende Jesse Epstein muziek uitbrengt, doet hij vooral op YouTube. En uh, u hoort uh, hem samen met Kina Grannis, ook zo'n YouTube-artiest, met het nummer The First Thing I See. I saw two stars on a cold autumn night You said that they were the headlights of an alien car Coming to tell us that we'll be alright Remember you told me that love isn't blind It's more like you're watching the world through a new set of eyes Finding the colors that usually hide Still in your skin The questions and outcomes Can shake you and spin you And then You're back on the floor You're back in your head But if I'm the ocean And you are the tide Taking my heart in your hands As we move through this life Greeting the moon in the sky De hele week al over uh, literaire prijzen. Want sinds deze week zijn de genomineerden bekend van de Libris Literatuurprijs. Dat zijn er zes. En dan ook nog uh, drie voor de Edu Peronprijs. En vandaag ook nog eens een longlist voor de Women's Prize for Fiction. Jos Joosten is hoogleraar uh, het Nederlandse letterkunde in Nijmegen. En hij is ook nog juryvoorzitter van weer een andere prijs, de Sibrun Paulet Prijs. Jos Joosten, uh, goeie nacht. Uh, op zich zou ik zeggen, goed nieuws, zoveel literaire prijzen. Want daar valt er uh, voor schrijvers veel te winnen. En het geeft veel aandacht aan, uh, aan de literatuur. Ja, daar kun je het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Is, het, uh, is er nog een onderscheid tussen al die prijzen? Hebben ze nog, nog, een, nog een eigen categorie waar ze naar uh, vissen? Uh, ik denk dat, uh, dat je uh, wat dat betreft een onderscheid moet maken... bij een aantal grote prijzen zoals de Libris en uh, uh, uh, Ako-prijs, dat soort prijzen... dat die echt proberen een soort van uh, ja, zeg maar neutraal kwaliteitsstempel te geven. Maar als je zo'n women's prijs hoort... of de prijs die jij zojuist noemt, uh, waar ik zelf voor ben, de Paulette-prijs... die heeft natuurlijk uh, een, een, een eigen uh, voorkeur. Een wat meer uh, uh, levensbeschouwelijke of poeticale of specifieke voorkeur. Dus in die zin zitten ze elkaar nog niet in de weg al, die literaire prijzen? Uh, de specifieke prijzen zeker niet. De grote prijzen, zoals uh, de grote commerciële prijzen, misschien iets meer. Maar het hele merkwaardige daaraan is natuurlijk dat je, als je de afgelopen 20 jaar, 25 jaar dat ze bestaan, iets langer zelfs terugkijkt, dat het eigenlijk nog nooit gebeurd is dat uh, zo'n prijs dezelfde uh, laureaat heeft opgeleverd. Nee, omdat die jury's genomen... natuurlijk een beetje rekening met elkaar houden. Die kijken natuurlijk ook wel naar de ander. Dat zullen ze denk ik nooit hardop zeggen, maar dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Want uh, het is natuurlijk niet zo leuk om inderdaad uh, twee keer... Want wat natuurlijk wel gebeurd is, is natuurlijk dat uh, een, een winnaar wel bij de andere prijs genomineerd is geweest. En zelfs tot de shortlist is gekomen, maar inderdaad twee keer dezelfde prijs, dat, uh, dat is nog niet voorgekomen. En ik denk niet dat ze hardop zullen zeggen dat dat een rol speelt, maar ik denk dat het toch altijd zo stiekem wel uh, in het achterhoofd van de juryleden mee, uh, meegenomen wordt. Is er bij het publiek al uh, prijsverzadiging waar te nemen? Mm, moeilijke vraag. Uh, uh, ik denk dat je misschien beter kunt vragen... is er bij, uh, bij pers en publiciteit uh, sprake van een prijsverzadiging. En dan denk ik dat het... Uh, en dan spreek ik een hele beetje uit eigen ervaring... en niet zozeer uh, uh, uit uh, uh, empirisch onderzoek... maar ik heb zelf jarenlang uh, in de jury gezeten... voor onder andere de konstijn Huigensprijs. prijs en het was elk jaar toch weer even afwachten uh, wie uh, veel publiciteit op zou leveren, wie veel aandacht zou krijgen, wie niet. En daar was eigenlijk geen pijl op te trekken. Dat hing ook een beetje van de rest van het nieuwsaanbod af, uh, waarschijnlijk. Uh, dat, dat, dat zal een rol hebben gespeeld. Ik, ik heb, we hebben er nooit echt een vinger achter gekregen. Maar uh, ik weet wel dat wij uh, een vrij, uh, en dat vind ik nog steeds prachtig dat dat destijds gebeurd is, een vrij... Uh, ...onverwachte kandidaat hadden met A.L. Snijders... ...die we destijds de konst en hebben gegeven. En dat had een enorme hoop uh, aandacht. Misschien juist vanwege het onverwachte. Gek genoeg, een even zo mooie uh, winnaar... ...rond diezelfde tijd was Marga Minko... ...waarvan we dachten van ja, dat is er eigenlijk mooi... ...als die weer eens onderaan kwam. Nou, daar bleef het behoorlijk stil rondom. Dat is even wat ik me zo te binnenschiet. En ja, er is eigenlijk geen pijn op te trekken... ...wanneer het nou veel publiciteit komt of niet. <tacht> Ik ben toch altijd weer verbaasd als er weer uh, prijzen uit de uit, uh, uit media tevoorschijn komen... waar je nog nooit van gehoord had. Als er dan uh, iemand uh, de, de, de, de, de klaartje Cyberbold prijs wint of zoiets... of ik noem maar wat. Dan denk je, goh, ik wist niet eens dat die prijs bestond. Nee, dat is, dat is leuk. En dat, is, uh, ja, dat, dat zal denk ik wel een beetje met omstandigheden samenhangen. Uh, je zei al even, ik ben zelf voorzitter van ook een nieuwe prijs. En die, uh, de, de Cybern-Polet-prijs... En die heeft op zich als toch wel opmerkelijk nieuwtje dat het een flink prijzenbedrag is wat eraan vastzit. Dus daarom is het wel nieuwswaardig. Maar ik weet wel dat wij hebben dat vorige maand bekendgemaakt dat die prijs uitgereikt zou gaan worden. En dat was paal de dag na code rood en de hele dag storm en ellende in het land. Nou ja, en die pech moet je natuurlijk niet hebben. Dat je met je persbericht op zo'n moment naar buiten komt en er inderdaad belangrijkere dingen aan de hand zijn. En ik had het gelukt dat het kennelijk een nieuwsluben dag was, want ik had om zeven uur al iemand van het ANP aan de telefoon s ochtends. En de hele dag door is het, uh, is het nieuws of nieuws, uh, was het in ieder geval in de belangstelling. Dus ja, het is ook een beetje geluk hebben, denk ik. Ja, denk het ook. Je, je, van het weer wint niemand. Jos Joost, dank. <laughs> het, is, het is uiteindelijk goed nieuws dat er veel literaire prijzen zijn. Uh, het, is, uh, het is mooi voor de schrijvers en goed voor de lezers en uh, fijn voor de boekhandel, hoop ik. En uh, dank, goedenacht. nacht. Graag gedaan en succes. I've been watching the sleet fade to snowfall, and then watching the snow shift to rain. When will the sky choose one or the other? When will the silence remain? Het wordt wel kampvuur gospel genoemd, de liedjes van Lila Diane. Het nieuwe album heet Casp en dit nummer heet Moves Blind. De reismicrofoon wordt elke week meegegeven aan iemand die iets bijzonders te gebeuren heeft. Een première presentatie of wat dan ook. Deze week Sven Ratske, zanger en entertainer, aan de vooravond van zijn nieuwe programma For One Night Only. Oh, ik neem al op. Ja, hallo uh, lieve mensen. Nou, dit is uh, Sven Ratske en het is uh, woensdag 28 uh, februari. Ik kom net terug uit New York en ik heb echt een. Uh, nou ja, mijn week begint hier bij de VPRO. En uh, ja, ik heb een ontzettend drukke week en ik begin eigenlijk deze ochtend met mijn geweldige uh, uh, zangcoach, Jabba Jake Harder van America. Uh, en die zit hier naast me. We gaan de les al beginnen. Um, en, nou ja, ik ga natuurlijk een hele drukke tour um, uh, beginnen. Deborah, what, what would be the best uh, singing suggestion or lesson or uh, technique uh, things that I have to um, pay attention to? Oh, we're going to check all of your exercises and we're going to make sure you're doing them correctly and maybe add some some extra ones to to get your give your voice more uh, resistance. Okay. nog steeds woensdag en nu is het in de middag het is ijskoud en ik ben op de zeedijk en ik ga nu naar uh, een studio um, Armin en dat is een coupeur die ken ik nog van uh, Frans Molenaar en die uh, heeft hopelijk de kleding klaar uh, die ik ga aanhebben op de tour dus uh, nou ik ga het nu passen ik ben iets aan het ja. opnemen voor de radio, want oh. ja, ik moet het natuurlijk op mijn meteen maken. dus ik, ik, ik heb het eventjes aan laten staan. Ik, ik Je bent dit aan het uit opnemen? Ja, ik ben dit oh, aan het opnemen. Oh, shocking. Ja, ik heb <laughs> met ja, ik nou? ik jouw plaat uitgezet. Oh, Die ja, heb ik even ja. ja. Staan. ja. Oh, wat leuk met zo plog, kap, ja, dat zo'n plofkapje Ja, moet het de hele week meenemen Mooi. en alles opnemen. Oh, ja. en... Waarvoor is dat? voor de VPH. Welke? programma? nooit meer slapen. Nou, zit ik net naar te kijken, wat stof en boepel ik had gehoord. Daar luister ik altijd naar. Ik laat het even meelopen en dan ze het er toch allemaal uit. Ja, precies. Oh, hij weer naakt. Hij moet weer bloot. Lekker broekie hoor. Ja, mooi stof, hè? Ja, ik denk dat hij net iets korter moet, omdat hij, Omdat het, Ja. Omdat die laarzen zijn die ik normaal onder dit ontwerp heb, die zijn uh, nog iets hoger. Dus zo, als ik zo sta, dus, zo hoog is spulvering. het ongeveer. Ja, het is uh, donderdag ochtend, heel vroeg... En ik ben nu thuis en ik ga nu repeteren met mijn geweldige pianiste Christian Paast. Ze zit hier al aan de piano. Dus we zijn even wat uurtjes bezig. Hier in mijn kleine vleugel. En ik hoop dat de buren het koest houden, want dat wordt verbouwd. Maar wij maken nog meer herrie, denk ik. Het sounds good! Dag. En die zit naast mijn pianist Christian. Uh, en we gaan nu naar. Uh, waar gaan we naartoe? Goorlen. Uh, Goorlen. Goorle, dat, um, dat is een heel mooie oude stad. Met een prachtig oud centrum. En daar doen we onze eerste in Brabant. Onze allereerste voorstelling van. Uh, For One Night Only. Aan het einde der straat ze rechts af. Ach, de Tom-Tom is in Duits. Goedendag. Dit is de voicemail van. Nou ja, Koos Coast Ja. Dus nou, ik, misschien hier, ja. We gaan het zelf doen. Ik uw bericht in na de toon. Ja, godverdomme! Het is. Uh, Drie minuten, jongen. Drie minuten, ik ga klaarstaan. Ja, Jij ook. Kunnen. Oh, even de deur dicht, Van de warmte mag niet weg. En buiten ligt sneeuw. Ja, dat is Volle dag. Mooi. Even, even de scherp proeven voor de Oh, dit zijn wel wat. Veel... Ja, het is goed publiek. Het zijn intellectuelen. zie ik al. En ze hebben wat gedronken. Ik ga naar boven. Ik zie je zo. Ja, ja. Wel, veel plezier. Ik ga kluisteren Nou, we komen net het podium af. Oh. Sure, sure. Oh. Even die schoenen van Jan Jansen uit. Oh, oh, oh. Nou, het was heel erg leuk. Ik vond het wel leuk hè? Ik vond het wel. Een hele lange standing ovation en. Nee, dat ging best oh. goed. Volgens mij wordt het leuk ook weer morgen. Het is zaterdag. We zitten weer in de auto, nu bij het tankstation. Het is een beetje Groundhog Day. Weer onderweg, deze keer naar het prachtige Oldenzaal. Maar we hadden een hele leuke avond gisteren en ik, vind het, ik ben helemaal aan het genieten eigenlijk. Het is zo leuk om alleen maar met piano het allemaal zo ja, direct te doen. En daar is Christian. Dus we gaan weer vertrekken naar ja, het prachtige Oldenzaal. Here we go. prijs. Het strip neerleggen, dat vind ik op zich wel heel mooi, maar daar ga ik wel over struikelen denk ik. Ik vind dus, uh, het is nu naar de voorstelling, en dit is voor de VPRO. En dus ik dacht, want ik moet alles opnemen wat ik aan het doen ben. En het is dus nu in Olnenzaal, ik sta hier dus met de directrice. En, um, de voormalige directrice ook nog, ja. Dus en uh, ik dacht even een beetje verslag uh, van hoe, uh, hoe was het dan en zo. Oh, nee, wederom geweldig. Uh... <laughs> nou, wij gaan nu wat drinken. Cheers. Goeie show. Dank Dankjewel. Dank jij wel. I sit just now by my capper, by Max, Max from Manchester, on uh, the uh, uh, the Rosegracht in Amsterdam. And uh, uh, Max, how long are you cutting my hair? How you know many years. More than five years. years. Four four six, years. years. Four four. six years. So you wow. created this signature look. I cannot with I cannot live without you anymore. Kind of. I remember when I met you, though. You kind of had a similar a similar style because you, you was being covered with fur. Oh yeah. and then we t we changed it a little bit and i said let's make it kind of more yeah. electric so yeah. we kind of took the idea that johnny watson yeah, yeah and we, we made it like more punk yeah exactly yeah. and you know all my secrets of course because we're sitting here in a chair and chatting yeah so but that's not for the radio yeah. <laughs> Het is dinsdag 6 maart en ik heb... Uh, nee, het is, uh, ja, het is uh, middag en ik heb net uh, de kostuums opgehaald. Die zijn af voor de show. Uh, vorige week uh, natuurlijk de fitting gehad en nu moest het nog een beetje afgemaakt worden. En uh, heel mooi geworden. Een mooi rood outfit. En daarnaast uh, gebruik ik nog dingen van uh, Thierry Mugler... En mijn dag ja, het is weer allemaal besprekingen. Ik heb zo'n redactievergadering en daarna een, um, een bespreking met um, de filmmaker Michiel van Erp. En allemaal um, kantoordingetjes. En dan is de dag alweer um, zo goed als voorbij. En de week is erg druk. Allemaal show, show, shows, shows, shows. Hamelijk. Ben Ratske was dat met zijn belevenissen van de afgelopen weken. De nieuwe show heet For One Night Only. Te bezoeken morgen in Utrecht en daarna hoofddorp door Briele Leiden... en uh, een lange reis door alle hoeken van dit uh, prachtige land. Chris Cornell, toen uh, de Amerikaanse muzikant uh, Johnny Cash 12 jaar was... schreef hij een schrift vol met gedichten. Na zijn dood werd dat weer een boek. En nu is er een album waarbij die gedichten op muziek zijn gezet. Onder meer door uh, Chris Cornell, zanger van uh, Ondermeer Soundgarden... die vorig jaar overleed. Dit nummer heet You Never... Knew My Mind. I know you feel the way I change but you can't Zonder om uh, de stem van Chris Cornell weer te horen. En het staat op een album dat in april verschijnt... met uh, gedichten van Johnny Cash door anderen op muziek gezet. Morgen in Nooit meer Slapen presenteert Adse de Vriese. En hij gaat in gesprek met Corine Hartman, schrijfster van uh, spannende boeken. Ik wens u voor nu een hele goede nacht. En veel plezier zometeen met uh, de nachtzuster. Goeie nacht.